Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De KNVB is geschrokken van het gedrag van supporters in stadions. De afgelopen vijf dagen werden drie voetbalwedstrijden stilgelegd... omdat er van alles naar het veld werd gesmeten. Zo gooiden Utrecht supporters afgelopen weekend bier en aanstekers tijdens de wedstrijd tegen RKC. En tijdens Groningen-Vitesse ging het gisteravond opnieuw mis. De keeper van Vitesse werd geraakt door een beker bier. En ook die wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd. De voetbalbond zegt dat ze keihard zullen optreden tegen fans die zich niet kunnen gedragen. En in de Tweede Kamer wordt het waarschijnlijk weer een latertje. De Prinsjesdagplannen van het demissionaire kabinet worden besproken. En om die er doorheen te krijgen is steun nodig van andere partijen. Dus hebben Rutte en co geld vrijgemaakt om die tegemoet te komen. Dan moet je denken aan uh, toch iets doen aan die verhuurderheffing. Zodat er meer woningen gebouwd kunnen worden. Iets doen aan de leraren salarissen. Uh, meer geld naar veiligheid en defensie. Meerdere partijen hebben al gezegd dat ze blij zijn met die extraatjes. Maar dat het niet betekent dat ze alle maatregelen zullen steunen. Vanaf zaterdag hoeven... Reizigers op Schiphol geen mondkapje meer op tijdens het inchecken. De mondkapjes kunnen niet helemaal de prullenbak in. Vanaf de douane en in het vliegtuig zelf zijn ze wel verplicht. En ook sportclubs worstelen met de nieuwe coronaregels die zaterdag ingaan. Dan mag je officieel de sportkantine niet meer in zonder de corona-check-app. De voorzitter van deze voetbalclub in Barendrecht maakt zich er wel zorgen over. Stel wij kennen elkaar, dat, dat, dat mensen, leden van de, van de club, elkaar moeten gaan controleren. En dan tegen een bevriend lid moeten zeggen van ja sorry, je komt er niet in. Ja, dat ligt gewoon heel erg gevoelig. Ook hebben veel sportverenigingen weinig vrijwilligers, dus dat maakt controleren nog moeilijker. Het weer nog, veel bewolking vanavond en er kan ook een spatje regen uitvallen. Morgen begint de dag ook bewolkt, maar in de loop van de dag breekt op steeds meer plekken de zon door. Het wordt 19 tot 21 graden.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 Daarvoor hoorde je Bakjuice. En getaway. Of heb ik nou uh, gewoon uh, twee uh, nummers uh, waar ik uh, vrolijk uh, tussendoor uh, liep te kakelen? Ik moet je eerlijk zal zeggen dat ik gewoon even, even het uh, spoor bij ze ben. Maar dat uh, kan gebeuren. Uh, ja, ik heb hem één uh, om één heb ik hem uh, afgelopen uh,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 Fibers, bloodstains And the bathroom walls Will serve you well As crude reminders Mind time boasters and the money I couldn't bring myself to steal keep the self destructive temper that Dus uh, heel bewust hoor, uh, dat ik even dit uh, afkondig. Want uh, ik heb nog even plaats voor een uh, item... wat uh, afgelopen weekend heeft uh, plaatsgevonden in Haarlem. Uh, overigens was dit uh, Jacob D. Edward met uh, Sincerely Jacob. Want afgelopen weekend was het het uh, weekend van de Koperen Ko. En dan streepje Rona...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 En als ze denken van, het is achtergrondmuziek, dan lopen ze allemaal door. Ja. Maar uh, het, het kan zo ook, uh, het vonkje kan dan inderdaad overslaan. Want ik zag een paar keer dat toch mensen uh, ja? iets, iets deden. Ik zag toch op veel voor Collins langs lopen en Paul McCartney ook oh, even ja, kort ja. in publiek. Dat is toch leuk. Ja, dat is echt leuk. Ja. Maar, maar hoe, uh, ja, uh, uh, je hebt daar zo'n koffer liggen en toch uh, gooide men... Maar dat is, dan heb ik toch een beetje het idee, ja...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 day when you told me that our lives would change. You were talking slowly in your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 die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 is het een behoorlijk zware tijd geweest, denk ik. Ja, hoe heb jij ja. je er eigenlijk doorheen geslagen? Want ja, je ja, hebt wel eens van die songwritersavonden georganiseerd. Maar ja, dat is, daar is natuurlijk geen begin aan... als uh, iedereen uh, gewoon uh, thuis uh, moet blijven... en zorgen dat hij een ander niet besmet. Uh, hè? Want dat was een beetje het uh, adagium de afgelopen anderhalf jaar zo'n beetje. Ja, precies. Ja, nee. In het begin uh, ging ik net als iedereen een beetje online...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 <laughs> want is, ja, ja, want dat. dat is, dat, dat is nogal mis. Ja. <laughs> ik heb het wel eens een keer meegemaakt in Bitterzoet. Ja, het ja. is een beetje te sociaal aan het worden, hoorde ik die gasten op een gegeven moment een podium. Van willen we daar een beetje mee staken? Maar ja, <laughs> ja. <laughs> het schijnt iets Nederlands te zijn. Dan nou, gaan we even lekker een beetje aanwoorden met een, met een biertje in de mond. Maar dat, volgens ja, mij is ja. dat niet helemaal de bedoeling als je staat op te treden, denk ik.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 One, two. I've got a truckload of curses That I keep driving round If They're bragging lost, I swear to God I've opened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 En dat is de nieuwe release dus van Rona Rode die we dus in het eerste uur uh, hier in de uitzending hadden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 ...komen voor in de Waterland Popprijs. Samen met onder meer Roy de Smet en met Jacob D. Edward... ...want die maakt ook deel uit van die serie... ...en ik weet niet precies of die helemaal geëindigd is. Maar misschien zit collega Roy de Smet toevallig mee te luisteren... Vind ik. En ...dan weet hij het meteen. Kafka met Out of Tune hoor je ervoor. We gaan een beetje op naar het nieuws van 9 uur. En daar hebben we dan Harlem Lake...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 teach you if you're not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 Figure it out. I'm walking on that seat and screaming out loud. My la, la, la, la, la. life.